Het internationaal strafhof vaardigde in mei een arrestatiebevel uit tegen Seif al-Islam wegens misdaden tegen de menselijkheid. Moederbedrijf Swedish Automobile verwacht dat Saap de productie begin volgend jaar weer opstart. Vanochtend werd bekend dat Saap wordt overgenomen door twee Chinese investeringsmaatschappijen. Pangda en Youngman, tellen 100 miljoen euro neer voor Saab... Onder voorbehoud dat alle betrokken partijen, zoals de Chinese en Zweedse overheid, akkoord gaan.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 Volgens de jurist was de beveiliging van het jeugdkamp... waar Breivik vele tientallen mensen doodde, niet in orde. En duurde het veel te lang voordat de politie hem aanhield. De, door deze factoren was het mede mogelijk... dat Breivik zijn terreurdaad kon uitvoeren. De meeste nooren vinden het onzinnige argumenten... maar snappen wel dat het de taak van een advocaat is... om alles te gebruiken om zijn cliënt te helpen.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 Ja, het is een beetje een, een symbolische band. Iets, het is iets figuurlijks. Je kan het niet echt uh, benoemen. Het is meer dat je hier elke ochtend om half zeven hier naar boven komt op de, met de roltrappen. En dan zie je dat bord. En voor mij is dat bord gewoon Utrecht Centraal. Het weer dan nog, vooral in het westen en noordwesten is het bewolkt. In het noorden is het een graad of 14 en temperatuur in het zuiden 17 graden. Morgen veel sluierbewolking, maar ook af en toe zon bij een temperatuur van 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op de weg op een vrijdagmiddag. Het staat nu nog geen 100 kilometer. De opvallende files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Hoevelaken, Die is 14 kilometer lang. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer... A50, Arnhem richting Zwolle. Dat loopt vast door een ongeluk tussen Apeldoorn en Vaasen. Uh, er staat 7 kilometer verder naar het zuiden. Ook op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Knopendvalburg 4 kilometer file. En helemaal in het zuiden op de A76, geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum, 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de Duitse A4. Verkeer voor Keulen kan het beste rijden via Venlo of Roermond.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goedemiddag. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live... vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met CDA... voorzitter van de jongerafdeling. Uh, hij zit hier. Uh, want hij heeft een hele spannende dag. Niet alleen gisteren achter de rug. Maar uh, vandaag ook. Uh, en morgen vooral. Want dan is het CDA-congres. Arie Visser... Uh, Zeg ik het nou goed? Oh, vis is het. Vis, ja. zie je wel. Uh, en hier zitten aan tafel, zijn al aangeschoven. Paul Janssen, chef politieke redactie van de Telegraaf. En oh. Harm Edebotje van Vrij Nederland. Zij gaan zo direct met elkaar in debat in het journalistenpanel. U kunt reageren, hashtag AfroVML. U kunt ons mailen, vrijdagmiddag live, En u kunt ons bekijken via de site, radio1.nl. Partijcongressen van het CDA zijn tegenwoordig spannende gebeurtenissen. De beelden van het congres waarop over samenwerking met de PVV... werd besloten staan ongetwijfeld velen nog op het netvlies. En morgen is het dus weer een congres. En dan zal de zaak rond de uitzetting van de Limburgse asielzoeker Mauro... de spanning hoog opvoeren. Arifis, uh, jij bent voorzitter van de jongerenvereniging CDA. Uh, gisteren werd in ieder geval niet duidelijk... wel duidelijk dat Leers voor uitzetting is... maar nog niet duidelijk wat precies de fractie doet. Jullie zijn als jongeren tegen de uitzettingen. Um, wij vinden als jongeren dat um, mensen zoals hij... in dat soort situaties, dat die gewoon in Nederland moeten kunnen blijven. Dus het gaat niet alleen om Mauro, het gaat om nog heel veel andere mensen. En daar moet gewoon plek voor zijn in Nederland. Hoe heb jij gisteren het debat gevolgd? Ik heb zelf, we hadden een bijeenkomst met de CDJA, was dat... Um, ik heb het zelf via Twitter heb ik het, uh, gevolgd. Uiteraard ook veel gebeld met Jullie mensen. Jullie zaten niet allemaal voor de buis gekluisterd? Wij zaten... Uh, um, wat een bijeenkomst hadden wij voor ons volgende congres is dat. Uh, dat ging over medische ethiek. Ook heel interessant. Heel dus de actualiteit moest even ja. uh, <laughs> aan de kant. Maar de toekomst van de partij staat misschien wel op het spel? Zo zou ik het niet zeggen. Nee. Uh, er zijn, het is gewoon een maatschappelijk debat. Is er nu gewoon gaande. De leden die zijn heel mondig. Die hebben allemaal hun mening erover. Uh, ik vind het jammer dat het, op het lijkt alsof het congres erover moet gaan beslissen. Zoals het bij de PvdA zeiden: uh, congressen kopen geen straaljagers. Ja. Uh, maar vind ik wel dat wij over uh, de koers van de partij... gewoon met elkaar moeten kunnen spreken. Ja, en, en bijvoorbeeld over de manier waarop de partij, waarop Leers... waarop de fractie ermee omgaat. Want heel lang liet in ieder geval de fractie weten... dat ze tegen uitzetting waren voor het feit... dat Leers zijn discreti discretionaire bevoegdheid moet gebruiken. En gisteren draaiden ze ineens om. Ja. Wat vond je daarvan? vind ik jammer. Um, kijk, Leers die zit nu eenmaal vast natuurlijk uh, aan het kabinet. En daar hebben ze met elkaar over gesproken. Dus ik kan gewoon niet anders. Alleen ik vind dat de fractie op dit gebied uh, gewoon de minister uh, mag oproepen... om inderdaad gebruik te maken van hun discretionaire bevoegdheid. Dat hebben ze ook gedaan, maar gisteren dat ze ook zijn ze ongepraat blijkbaar. Ja, schijnbaar. Um, dus uiteindelijk is er nog een oplossing gekomen met een studievisum. Maar um, ik vind dan krijg je echt incidentenpolitiek... als je minister gaat oproepen om snel een, aanvraag, een specifieke aanvraag te behandelen. Ja. Uh, dus ik vind gewoon dat ze de minister op moeten roepen om uh, gewoon nieuw beleid te maken. En uh, terwijl ze daarmee bezig zijn, de huidige gevallen... dat die gewoon niet moeten kunnen blijven. Hebben ze er niet voor gekozen dus je vindt de fractie te volgzaam? Op dit gebied vind ik dat ze inderdaad heel volgzaam zijn. Ja. Behalve dan de dissidenten natuurlijk, Koppenjan en Ferrier. Die hadden inderdaad aangegeven dat ze uh, er moeite mee hadden. Ik denk dat er nog wel meer mensen zullen zijn die er moeite mee hebben. Alleen moet ik altijd een afweging maken van... Uh, ja, in hoeverre uh, vind ik dit zo belangrijk dat, uh, dat ik er echt ook wat mee wil doen... Als je, ik zeg altijd, als je blaft, moet je ook bijten. Um, dus, uh, wat op bedoel dat je dat daarmee? Je, op het moment dat jij het echt een heel belangrijk punt vindt... en je komt ermee naar buiten... dan moet je ook gewoon uh, durven mee te stemmen met de oppositie... bijvoorbeeld bij een voorstel. Dat zeg je tegen kopie Janne Ferrier? Ja. En, uh, uh, maar, want die sluiten zich bij Julian aan in feite dan, als ze dat doen. Maar je zegt, ze zijn daar niet duidelijk in. Ze nou, sluiten zich bij ons aan en ze hebben hun eigen mening uiteraard. En wij hebben ook als jongeren onze mening. En wij vinden gewoon dat... Uh, en je vindt, kom maar vooruit? Ik vind, Ze hebben nu gezegd, van, wij hebben er heel veel moeite mee. En um, ik vind op het moment dat er dinsdag uh, over wordt gestemd... dat ze er gewoon hun eigen beslissingen moeten nemen. Ja, want de stemming is uh, onder andere doordat allerlei moties hierover zijn aangehouden... na volgende week getild. Uh, ja. Jij vindt dat jammer. Uh, waarom eigenlijk? Want dat congres kan zich nu toch ook nog erover uitspreken. Is dat niet winst? Ja, alleen ik vind niet dat een congres zich met de politieke actualiteit moet gaan uh, bemoeien. Omdat het nu echt over één specifiek geval heel erg gaat. Uh, de leden mogen zich best uitspreken over de koers die wij uh, moeten varen of in moeten zetten. Uh, maar het moet niet over individuele gevallen gaan. Ja, het is uh, aan de andere kant, uh, kun je zeggen, want er komt ook een, een resolutie aan de orde, begrijp ik. Die gaat over het uitzetten van uh, vergelijkbare gevallen, zeg ik maar even. Want het gaat over minderjarige asielzoekers, waar ja. Mauro dus net niet meer onder valt. Uh, dus in die zin komt het onderwerp wel aan bod. Ja, en dan pleit ik ervoor dat we het dan niet over het ene geval hebben. Maar dat we gewoon met elkaar spreken over wat vinden wij dat er met de AMV's, om even de term te gebruiken, mee moet gebeuren. En dat we het niet over individuele gevallen moeten gaan hebben. Uh, want daar dat maar is niet als de bedoeling... je zegt dit soort gevallen moet moeten niet weg, dan heb je het toch ook... over dit soort individuele ja, over nog dit soort individuele gevallen want er zijn er veel meer. Ja, maar dan valt hij dan onder, of niet? Ja, en over die groep kunnen we praten. En al, als dat gezegd wordt, want kun je eigenlijk nog... er was wat onduidelijkheid over, kunnen jullie als jongeren... of wie, wie dan ook die daar op het congres als CDA aanwezig is... nog een resolutie indienen om te voorkomen dat die uitgezet wordt? Ja, ik had het er al heel even over met uh, uitminister uh, Ruding uh, donderdag. Gisteren bij Paul uh, man, Klopt, ja. ja? Het uh, is gewoon niet gebruikelijk. Natuurlijk kan een staande vergadering iemand altijd zeggen... Van, ja, ik wil in een ene wat indienen. In, daar trek je als CDA-jongeren wat van aan, dat iets niet gebruikelijk is. Wij gaan geen Mauro-resolutie indienen omdat het weer over individueel geval gaat. Maar op het moment dat het nu over Drenthe... Die CDA Drenthe heeft een uh, resolutie ingediend over die AMV's. Ja. Um, dus er zullen een hoop leden wat willen zeggen, waaronder ik. Op het moment dat ik het woord krijg, zal ik zeker er wat over gaan zeggen. Ja, en maar, dan kom ik wel met voorstellen nou om de van te is, Hij valt daar net niet meer onder, want dat gaat over minderjarigen. Ja, maar het gaat wel om het beleid wat wij uh, willen gaan voeren. Um, en dat kan natuurlijk altijd uitgebreid worden in de discussie. Ja, maar ik moet niet over het specifieke geval gaan. Ja. Het, het, is, uh, nou ja, het was, was ontzettend de drukte druk gisteren ook bij de CDA-fractiekamer. Uh, Paul, was jij daar aanwezig hè? Paul Jansen van de Telegraaf? Uh, nee, soms laat je anderen even het, uh, het, uh, het vervelende werk opknappen. En haar, dan zet je jezelf mee iets hoog in de toren. Nee, nee, nee, op, nee, nee ik was met die totaal onder bezig. Jullie hebben ook geen enkel idee van hoe hoog de druk uh, in, in de ketel bij het CDA was? Hoog. Daar weet Paul alles van. Die, uh, die was hoog en die is nog steeds hoog. Ja. Nog steeds? Dit is nou een ongelukkige manier om de, om de politiek dichter bij de burger te brengen. Hè? Zo, waar men in Den Haag zich altijd heel erg druk over maakt. Ik denk niet dat, dit, dat het op deze, deze weg echt helpt... En uh, wat er gisteren alweer is gebeurd in Den Haag... Uh, met een hoop opportunisme, een hoop uh, gekrakeel. Ja. Uh, over individuele ge gevallen gaat het dan weer... Uh, ja, ik vond het een aanfluiting voor de politiek... of je nou uh, lid van de PVV bent of van de SP. Maakt niet uit. Nou, we gaan het zo direct nog even samen met jullie ook over de partijen hebben... en wat het ja. over het CDA betekent. Maar uh, wat verwacht je vanmorgen het congres? Nou ja, uh, ik denk dat, uh, dat uh, de voorzitter van het CDA terecht opmerkt... dat het congres geen straaljagers kopen. We hebben natuurlijk eerder dit jaar ook gezien... Uh, GroenLinks die zich keerde tegen een politietrainingsmissie in Kunduz, heeft GroenLinks gewoon toch voorgestemd. De fractie maakt een eigen afweging. Uh, je hebt een kans dat, dat uh, het CDA, omdat de oppositie gisteren zo openlijk uh, heeft, uh, de zaak heeft geprovoceerd, dat het CDA alsnog zegt: uh, ja jongens, wij laten ons niet voor dat karretje spannen, wij gaan toch achter uh, het kabinet, in dit geval achter Leer staan. Maar ik heb er een hard hoofd in, omdat in dit geval het beleid... wat niet alleen het beleid is van dit kabinet, maar ook van eerdere kabinetten... nu een gezicht heeft gekregen. En dan, uh, ja, dan gaan altijd hele andere, uh, andere zaken meespelen. Dus ik denk dat het... Uh congres uh, zich waarschijnlijk gek laat maken. En, ja, en dan, uh, dan is dit een bananenschil... die volgende week wel eens uh, heel ja, erg... een kan onvoorspelbare gevolgen, gevolgen kan hebben. Gelukkig, net na de Eurotop. Ik bedoel, Dat is dan geregeld in ieder geval. Hè. Nee, nee, want nee. Dat, dat zit dinsdag namelijk ook... in de Tweede Kamer. Aha. En de PvdA die is daar nog aan het wikken en het wegen. Dus er ah, zijn ja. dinsdag twee uh, vervelende bananenschillen die aan de orde komen. Ja, ja. Het ja, is de trending topic op, op Twitter. Het CDA, uh, uh, Ferrier, al dat soort termen... daar wordt druk over getwitterd. Uh, Martijn Vroomlaas, CDA-wethouder... In Noordwijk, die twitterde voor het eerst in twaalf jaar misschien niet naar het congres, wegens schaamte, dat één individuele casus de hele dag overschaduwt. Ik ga daar niet over. Dat is, sluit een beetje aan misschien ja, wat je ik, zegt. Ik, ik kan me heel goed voorstellen waarom hij dat inderdaad uh, zegt. Ja. Bet betekent dit dat het congres morgen, nou ja, inderdaad overschaduwd zal worden en daarmee mislukt is? Mm, ik zeg niet mislukt. Um, ik denk dat er gewoon een hoop leden gewoon wat willen zeggen, die willen hier wat over kwijt. Um, momenteel um, zijn alle plekken eigenlijk uh, opzet. zet... Um ik begreep 1250 man zitten uh, met, met elkaar. Het wordt dus weer zit, net zo sessie als vorige keer. Hè? Ja, alleen dan met, uh, iets allemaal minder... lange rijen mensen op, die op katjes stappen. Ze en... zien op dus politiek NL, morgen overigens. Klopt. Maar uh, ja, alles goed en wel. Jij uh, zegt Arifers, wij gaan geen resolutie of nieuwe resolutie indienen. Los van of het kan überhaupt. Uh, uh, voor Mauro zal het dus allemaal niks uitmaken. Hè? Ook als die dissidenten namelijk meestemmen met de oppositie. Dan nog heeft waarschijnlijk de regering met de SGP een meerderheid. Um, wat ik belangrijk vind, is dat de fractie um, dat die, uh, laat merken. Dat ze vinden dat dit soort mensen dat die niet het land uit moeten. Maar de fractie heeft gisteren gesproken. Ja, alleen uh, de stemmingen die uh, komen natuurlijk uh, dinsdag komen die eraan. En misschien dat er wel meer mensen zijn die er toch moeite bij hebben bij ja. dit beleid. Ja, absoluut. Er zijn. Uh... Een paar weken geleden was er een andere zaak in de sociale zekerheid... en daar waren er plotseling vier dissidenten in het CDA... die dreigden met de oppositie mee te stemmen. Jij sluit niet uit dat het aantal dissidenten... Nou, er zijn uitbreid. zeker de heer Biskop en uh, de laatste tijd ook de heer Omzicht uh, die willen ook nog wel eens uh, uit de bocht vliegen... wat de fractiediscipline betreft dan. Uh, dus het is niet gezegd is uh, dat het bij twee dus... blijft. Arie Vis, uh, uh, we gaan kijken hoe het morgen afloopt. Je bent er, we zullen je zien als we naar Politiek 24 uh, uh, kijken. Ik wens je sterkte... Dank ja. op die dag en ja. dank dat je voor ons hier hebt willen komen zo direct. Gaan we door uh, met uh, de Botje en Paul Jansen in het journalistenpanel nadat we geluisterd hebben naar Okerdai. You got a lot on your mind. Well, your mind's got a lot on it too. You got a lot.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 die Julle de Haan, Geert de Groot en Diederik Nomde. Het journalistenpanel met Paul Janssen, chef politieke redactie Telegraaf... en Harm Edebotje, verslaggever Vrij Nederland. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML... mail ons vrijdagmiddag live at afro.nl of bekijk ons op de site radio1.nl. Natuurlijk gaan we door over het CDA, misschien zelfs nog wel over Europa... als we eraan toekomen. Maar eh, daarnaast, eh, Harm, waren er andere dingen deze week die jij opvallend vond? De arrestatie van de oude baas van uh, McKinsey... en uh, raad van bestuur in de Indiër Ruchat Gupta in New York. Waarom dat? Nou, de hoge priester van Wall Street en, en, en de grote baas van McKinsey... toch een van de allergrootste accountants en een advies bedrijven ter wereld. Die heeft lopen rotzooi en schoemelen. Tenminste, daar wordt hij van beschuldigd. Ja. Dat vind ik groot nieuws. Nou ja, het was bekend dat ze in Amerika uh, niet schroomen... om dat soort mensen te arresteren. Nee, maar ja, hij, hij duikt op in allerlei uh, afgeluiden. FBI is voor de allereerste keer in de geschiedenis... Uh, in dit soort uh, misdaad uh, gaan afluisteren. En, uh -huh. en hij praat gewoon met uh, uh, een van de grote mannen... die nu al wel is veroordeeld tot 11 jaar gevangenis. Dus gevangen. hier komt Stam. nog meer uit. Voor... Ik verwacht dat deze zaak heel groot gaat worden. Ja. Al Jansen? Ja, op straffen uh, straf dat je mij beschuldigt van Haag, Haags autisme. Ik kom toch met iets uit Den Haag. Dat mag. Uh, <laughs> Misschien een beetje tunnelvisie, maar dat was eerder deze week... Uh, dat uh, de Partij van de Vrijheid uh, van Wilders uh, eiste... dat de weigerambtenaar uh, uh, eruit wordt gehaald. En daarmee steunde zij de linkse oppositie. Het was zeer opmerkelijk, uh, omdat daarmee uh, eigenlijk de PVV als gedoogpartner... een schot voor de boeg gaf van het kabinet. Omdat ze vinden dat er eigenlijk wel erg veel wordt weggegeven aan de SGP. Nou ja, dat zijn allemaal van die kleine irritaties. Het kabinet die... bungelt tussen twee gedoogers in nu. Uh, absoluut. En als je dan uh, de zaak Mauro daarbij op gaat tellen... dan weet je wel dat het gaat piepen en kraken. Ja, nou ja, het CDA dus, de zaak Mauro. We hadden het er al over. Uh, is, is het een partij in verwarring, Paul, of in doodsnood? Nee, doodsnood absoluut niet. Uh, je ziet, uh, en dat is wel weer leuk aan de politiek. Uh, je kan op het ene moment kan je helemaal als een doodvogeltje in de peilingen uh, liggen. En op het volgende moment uh, leef je de premier voor het Torentje. Maar ja, nou, ze liggen nu wel de echt als doodvogeltje in de peilingen. Ja, maar uh, even kijken, twee jaar, tweeënhalf jaar geleden uh, stond de VVD er precies zo voor. 13 tot 15 zetels in de peilingen. Rutte. Niemand gaf meer een cent voor uh, zijn politieke toekomst. Maar hij is toen wel premier meegegaan. Hij is aardig dus teruggekomen. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat Verhagen. Uh, Hetzelfde wacht, maar ik denk dat hij zich daar wel aan die gedachten vasthoudt. Wat is het probleem nu van de partij? Het probleem is, denk ik, even los van wat ik toch een beetje de hysterie rond Mauro... ...inmiddels ben gaan vinden. Het probleem in het CDA is dat er een veenbrand woedt ...die maar door blijft gaan over de politieke samenwerking met de PVV... Um, dat heeft de partij zeer verdeeld. Daar is vorig jaar op het uh, beroemde congres in Arnhem is daar een democratisch besluit over genomen. Maar de tegenstanders uh, van die samenwerking die weigeren zich daarbij neer te leggen. Waaronder de dissidenten? Um, ja, nou die hebben zich eigenlijk het afgelopen jaar heel netjes gedragen hoor. Die heb je nauwelijks gehoord. En tot nu dan? Uh, tot nu? Ja, omdat natuurlijk gisteren ook door een beetje hun eigen onhandigheid dat zij dachten, een, een mooie uitweg te hebben gevonden met dat uh, studievisum. Maar nu blijkt dat je dat studievisum uh, moet aanvragen in uh, land van herkomst. Dus, en dat duurt negen maanden. Ja, daarom dus... zijn ze toch nog weer omgegaan ja, en, en ja. zijn ze het er niet mee eens. Maar even Harm Edebordje, uh, Paul die zegt van... ja de veenbrand, die samenwerking met de PVV, dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Zie jij dat ook zo? Ja, was, dit is een symptoom van de instabiliteit van de regering die we op dit moment hebben. En, uh, je ziet het ook met Brussel, je ziet het op alle belangrijke dossiers. Het piepen en kraken, wat net al werd genoemd, uh, is evident. Nou ja, maar dat tot voor kort werd nog gezegd. Van, uh, zeker in het begin dachten veel mensen. die gedoogregering houdt het nooit lang. Het leek toch tot nu toe vertamelijk stabiel. Misschien nou, nog we steeds. zijn een jaar op weg. Um, misschien halen we het wel tot het einde. Ik denk dat alle partijen mm -hmm. die op dit moment in de regering. dan wel in de gedoogsituatie zitten. er belang bij hebben om uh, de regering overeind te houden. Er is natuurlijk ook een interne dynamiek. Daar hebben we het net al uitgebreid over gehad met die jongen van het uh, jongere afdeling van het CDA. Je, het is niet meer voorspelbaar wat er morgen gaat gebeuren. Krijgen we weer een landdag? Gaan mensen, hè, wat ik net al zei... weer op zeepkisten klimmen? Komt hier is weer met een emotioneel betoog? Ik verwacht het niet, hoor. Allianz, ze Janssen noemt het hysterie rond Mauro? Ja, het, kijk, de Nederlandse politiek is vrij hysterisch al, al een hele tijd. En, en nou, er zijn toch wel heel veel dat je van het ene incident naar het andere... Wat manageert. bedoel je met die hysterie, Paul? Nou, dat ik, ik heb gisteren nog even de uitspraak van de Raad van State. Hè. Dus natuurlijk jarenlang is hier gesteggeld in de zaak Mauro. Dus ik heb gisteren gewoon nog even... Hoe vervelend misschien ook, want dat is allemaal uh, ju zware juridische taal. Even de, de uitspraak, ik heb hem hier liggen, van de Raad van State erbij gehaald. En dan zie je dus eigenlijk in een paar pagina's het hele dossier... Van, vanaf 2003, zie je nog eens even de revue passeren. Ja, uh, dan denk ik, neem je niet kwalijk, deze zaak is gewoon klaar. De, die, hoe, hoe zielig ook voor dit individuele geval. Maar voor deze, deze jongen is hier onder de huidige wetgeving... want je moet ergens aan toetsen, is er gewoon geen plaats. Dus de wet Cohen toch? Uh, daar is het allemaal wel mee begonnen. En laten we niet vergeten dat staatssecretaris Al Bayrak... Uh, destijds van de PvdA... Het verzoek van deze jonge man heeft afgewezen. Ook, heeft afgewezen. En ook zijn beroep heeft afgewezen. En diezelfde partij die staat nu toch wel een, een partijtje opportunistisch te doen in de Kamer. Ik bedoel... Dat noem je voortschrijdend inzicht, Paul. Dat is ja, het ja, ja, ja. Nee, maar bedoel, bij de PVV uh, kunnen ze er ook wat van doen. Nou, ja, wat vind van gaan. haar mee, de bordje. Want ik heb Spekman toen inderdaad niet zo emotioneel tekeer zien gaan tegen uh, Albairra. Sterker nog, oh, sorry dat ik even inbreek, maar uh, Koppenjan en VJ zaten toen ook in de Kamer en die heb je ook niet gehoord. Kijk. In de politiek is altijd alles weer anders op een ander moment. Dat is zowel van links als van rechts. Dus ik zie daar, Kijk, die wet van Cohen... Ja, uh, ik denk dat nu toe niet sterk, maar... Wacht, nou ja, ja de, wet van Cohen, de wet van Cohen is altijd uh, als voorbeeld gesteld... dat was een goede wet, want de asielinstroom... is aanzienlijk daardoor minder geworden. De procedures werden iets sneller, maar er zijn nog steeds gevallen als deze Mauro, die acht jaar lang in het systeem draaien. Die wet is met CDA, VVD en PvdA stemmen aangenomen. dus uh, he, Iedereen heeft daar zijn, zijn handtekening onder gezet. Die initiatiefwet van Hans Spekman... dus Hans Spekman is nu heel erg verontwaardigd... maar hij heeft ook, probeert hij de handen en voeten aan te geven... want hij wil een initiatiefwet indienen... om dit soort gewortelde minderjarigen, noemt hij ze geloof ik. Die wil die dus... Uh, ja, nee, dat begrijp je, maar even, even het verhaal van Paul ook. Die zegt, van, ja, kijk nou eens terug naar hoe het gegaan is. Je kan er eigenlijk geen spel tussen krijgen... Uh, als hij nog steeds zijn andere ten koste weggekomen. Dat klopt, het klopt. die, die, die zaken natuurlijk. Maar dan heb je nog steeds als minister een discretionaire bevoegdheid. En op dit moment is. Maar toch... waarom zou hij daar gebruik ja, van de, maken? Dat is toch wel weer aardig. Kijk, de discretionaire bevoegdheid is er inderdaad. Maar uh, in het vorige kabinet is door opnieuw Al-Bayrak... is, is uh, vastgelegd, uh, op, op zich juiste gronden... dat zaken die vol in de publiciteit zijn gekomen... dat daar de discretionaire bevoegdheid niet meer voor geldt. Anders krijg je juist dat soort opportunisme... Ja. waarvoor mensen, waarvoor een hoop uh, ketelmuziek wordt gemaakt... die mogen dan wel blijven. En mensen die zich netjes gedragen, die mogen dan niet blijven. Ja, de... Dus in die zin heeft, al, heeft het vorige kabinet met opnieuw PvdA... Uh, ook dit kabinet daar weer in belemmerd. Ja, Je hebt een informatie mij, want ik heb die 24 pagina's... van de Ravenstaat niet doorgelezen, maar ik ben er wel benieuwd naar... Van junior, junior, ja, dat weet ik. weet ik, maar ik heb het niet gelezen. Okay. Ik ben niet in de ben je benieuwd naar nou ja, Of de raad van staten uh, in dit soort zaken stilstaat bij die geworteldheid waar Spekman het dan over heeft. Hè. Is ja. dat een, een toetsingsgrond? Uh, ja, nee. Daar is ook naar gekeken uh, en er wordt uh, er wordt wel een band met, uh, met de pleegouders uh, geconstateerd. Ik even, even in een notendop, notendop uh, samenvattend. Maar wat ook in dit geval van belang is... is of er nog een, een, een zekere band zou zijn... met de biologische ouders in, in Angola. En, die is en uh, nou ja, het blijkt dus dat deze jongen volgens dit arrest... Uh, minstens twee keer per maand met zijn moeder belt. Ik ja. moet niet vergeten, deze jongen is als, als tienjarig kind... Uh, uh, heel vervelend voor hem... Op, door zijn familie op het vliegtuig naar Nederland gezet... Uh, hier heeft hij een half jaar bij zijn zus gewoond. Want er wonen hier nog een zus van hem en een paar broers. Ja, en die zus, is verdwenen, die zus heeft hem na een half jaar bij, volgens dit arrest... bij het politiebureau afgeleverd. En is gewoon met de Noorderzon vertrokken. Omdat ze weten, vermoedelijk, dat uh, minderjarige asielzoekers in Nederland... Uh, en terecht, uh, nooit op het vliegtuig worden gezet. Maar wat ja. zeiden ze dan over die geworteldheid? Kun, kan je dat... hij, hij je is. Uh, de... Er wordt wel uh, gesproken van uh, dat er natuurlijk een band is met de, met de, met de, met de, de pleegouders. En hij uh, heeft natuurlijk jarenlang in de, in de Nederlandse maatschappij meegedraaid. Maar wordt dan aangevoerd. Hij heeft nooit recht kunnen maken op enige officiële verblijfstatus, sterker nog. Altijd helder geweest dat hij weg moest. Ja, de, ja precies. En de pleegouders hebben jarenlang getraineerd. Getraineerd is even mijn woord, maar heel lang gewacht met procedures... Mm. zodat zeg maar, het leed ook steeds werd vergroot. Hey, even terug naar waar we over begonnen. De partij zelf, het CDA en wat dit voor de partij betekent. Want ooit ja. uh, begon tijdens de formatie deze gedoogcoalitie volgens sommige CDA's met als ja. reden... ja, dan kunnen we op die manier door het PVV mee te laten doen... ze klein te maken. Lijkt het ja. nu anders om uit te pakken? Uh, PVV wordt groter en CDA kleiner? Ja, nou kijk, het, het gekke is dat, dat een jaar geleden iedereen, uh, ik ook hoor... aan deze geduldconstructie dacht van oeh, als dat maar goed gaat. Maar niet zozeer omdat wij dachten dat het in het CDA slecht zou gaan... maar meer omdat uh, de PVV op cruciale dossiers als Europa, Koudoes... en de pensioenfondsen niet zou steunen. Ja. Maar, maar gaat de... het zich tegen nu? Tegen het CDA? Ja? Bedoel je, nou, volgens mij is dat proces al lang bezig. Warum? Ja, of nee? ja, hoor. Goed, dank jullie wel. Harold mee van Vrij Nederland en Paul Jansen van de Telegraaf. Bert van Sloten, wat is er zo direct te horen in het Radio 1-journaal? In het Radio 1-journaal gaan we verder over de zaak Mauro. We horen de minister zo duidelijk, minister Gert Leers, erover. Verder Saap, het strafhof. Bangkok hebben ze een gat in de dijk over de hoofd gezien. En we wachten op die uitspraak over Vincent T. in het Verenigd Koninkrijk. Saap, toch overgenomen door de Chinezen. Allemaal in het Radio 1-journaal. Zo direct met Bert van Sloten. Avond. De tand des tijds. Een radiotekening. Hallo, ik ben ook een En ik ben het er niet mee eens. En daarom ga ik die padruggen pinautomaat en lesje leren. Omdat de euro op het nippertje is gered, gaat iedereen als een gek euro spinnen. voordat de euro alsnog het vaantje strijkt. Op een mooie pinautomaat, stond met witte letters in het rood, dat die tijdelijk buiten gebruik was, waarvoor die wel de cliënt zijn nederige excuus aanbood. Op een mooie pinautomaat, zat een hefboom voor de poen. Dus vast voor de zekerheid, pinde ook uw Popeye toen gelijkbaar een biljoen. een pas Een koekje eigen dek, heb ik een biljoen. Omdat iedereen gaat pinnen, omdat hij bang is dat hij straks niks meer kan pinnen, kan niemand straks weer pinnen. Waar komt daar dan niet uit die auto? Het is een salvo pinning Ik word een beetje pinnig. De tand des tijds, getekend ja. door wat wij. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen zegt dat er geen geld zoek is... dat bedoeld is voor het onderhoud van het spoor... begin deze maand, zei de Algemene Rekenkamer... dat spoorbeheerder ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet heeft besteed. Maar volgens Schultz blijkt het onderzoeken... dat maar 364 miljoen niet besteed is. En dat geld blijft beschikbaar voor het spoor, benadrukt ze. De Nederlander Vincent T. is in Londen beschuldigd bevonden aan de moord op zijn Britse buurvrouw. De straf van de 33-jarige Nederlander is nog niet bepaald. Een jury acht bewezen dat hij zijn 25-jarige buurvrouw heeft gemoord. Vincent T. heeft bekend dat hij de vrouw heeft gedood. Maar hij zei dat hij dat in een opwelling en niet met opzet heeft gedaan. En ontruiming van een gekraakt pand mag pas als krakers in een kortgedingde zaak hebben kunnen voorleggen aan de rechter. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Sinds een jaar is kraken wettelijk verboden, maar krakers begonnen een proefproces tegen de nieuwe wet. En met succes, want de Hoge Raad vindt dat kraakpanden niet zonder vooraankondiging mogen worden ontruimd. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie staat nu zo'n 120 kilometer in totaal uh, op de weg. Het dus niet is zo, niet zo druk als normaal gesproken. De opvallende files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Amersfoort Noord 3 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam West uh, richting Koenplein... Voor de Koentunnel, 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Zwolle, 10 kilometer tussen knopend Beekbergen en Vassen, Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is nog steeds dichter. Op de A50 Arnhem richting Oost staat inmiddels 3 kilometer tussen Heteren en knopend Ewijk. Als laatste op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en centrum 8 kilometer file door wegwerkzaamheden. In Duitsland op de A4 daar. Verkeer voor Keulen kan het beste rijden via Roermond of Venlo.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 Een hele middag. Het is vrijdag 28 oktober. Vol overgave beginnen we aan het weekend. Op de dag dat Saab zich overgeeft aan Chinese investeerders. Londen nadenkt over overgave aan Parijs. Dan gaat het over de tijdzones. Het water wil dat Bangkok zich overgeeft... en Bangkok kennis maakt met het fenomeen zandzakken voor de deur. En de bijna overgave van de zoon van Gaddafi aan het internationale strafhof. En het CDA? Het CDA maakt zich op voor een nieuw spannend congres. Het besluit over Mauro staat vast. Dat zegt minister Leers van Asiel en Immigratie. En hij zei dat na afloop van de ministerraad. Hij geeft het CDA-congres morgen geen enkele ruimte. Wat het congres ook zegt, dat kan mij niet dwingen, zegt Leers daarover. Die ruimte heeft hij domweg niet, betoogt hij. De enige mogelijkheid is nog om Mauro niet via de asielprocedure... maar via een studievisum hier te laten blijven. Kijk, we hebben in Nederland uh, een uh, streng maar rechtvaardig beleid. Dat wil zeggen dat mensen die bescherming vragen... Uh, omdat ze moeten vrezen voor vervolging of, of andere uh, zeg maar, uh, zaken. Dat die in Nederland kunnen vragen om hier opgenomen te worden, beschermd te worden. Dat zijn de asielzoekers. En we hebben zorgvuldig afgewezen of het dat in dit geval ook aan de orde was. Uh, is deze jonge man, moet hij beschermd worden tegen uh, nou ja, allerlei zaken uit het land van herkomst? Dat is niet zo. Hij is gezond. Er is daar geen dreiging. Hij heeft daar een moeder. Hij kan dus terug. Nou, voor ons is dus er geen grond om een asielvergunning te verlenen. Dat nee, maar er kijken. is veel gedoe in de media over. Veel gedoe in de politiek. Een verdeelde CDA-fractie. Uh. En u kunt, kunt er langzaam niet meer omheen. Nou, dat kan ik wel. Omdat ik... Nogmaals, ik ben een minister die het beleid moet uitvoeren. Dan moeten we het beleid veranderen. Toch lijkt ja. u naar een oplossing te zoeken. U zegt toe dat u wil kijken of het mogelijk is om Mauro... dat verzoek om een studievisum uh, niet in Angola, maar hier te laten indienen... en dat toch goed te keuren. Dan gaat u toch toch een voorkeursbehandeling geven? Nee, ik geef geen voorkeursbehandeling. Kijk, Wat is dat dan? Ik, uh, dat is gewoon betrokkenheid bij uh, ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Maar de regel is, u moet een studievisum in het land van herkomst aanvragen. Als u me even laat uitleggen, dan zal ik proberen dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ik heb u net gezegd, uh, in dit geval is asielbescherming niet aan de orde. Bovendien is het een volwassene, het is geen kind meer, een volwassene... die na 18 jaar terug kan. Dat was het bestaande beleid. Daar, dat ga ik veranderen. Uh, in de toekomst zal het niet meer voorkomen dat we tegen iemand zeggen: Kom maar, als je twaalf jaar bent uh, en uh, als je achttien bent, dan moet je terug. Want dat is, inderdaad, leidt dat tot een situatie dat mensen hier ingeburgerd raken, helemaal meedoen in de samenleving. En het eerste, een van de eerste dingen die ik heb gedaan is zeggen: Ik ga het beleid veranderen. Want dat is niet goed, dat is niet verstandig. Want het was wel het bestaand beleid. Daardoor hebben we een aantal ex- Alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu meerderjarig zijn geworden, die hier nog blijven. Nou, en als je dan via een andere weg, bijvoorbeeld studie, een oplossing kunt vinden... dat je zegt, nou, maar hij kan een aanmerking komen voor een studie hier... dan wil ik daar wel naar kijken, maar wel binnen de randvoorwaarden de afspraken die daarvoor staan. Ja, en dat lijkt dan een prachtig opzetje tussen u, de CDA-fractie en Ruud Lubbers... die nou verbonden is aan dat UAF. Ja, je kunt overal opzetjes uit bedenken. Maar als nou opzetjes bedoeld zijn om mensen te helpen. Om nou op een eerlijke manier... Maar is het zo? Is het een opzetje? Nee, ja, dat is uw woord. U, u legt bij mij nu iets in de mond. Ik, leg, ik vraag u iets. Nee, u, zegt, u, u kwalificeerde dit als een prachtig opzetje tussen Lubbers, uh, het CDA en, en uh, zeg maar de fractie en deze minister. Dat suggereert u. En ik zeg u, uh, is dat nou, wat is dat nou weer raar om over opzetjes te praten. Maar het, daar heeft het toch alle schijn van dat er voor Mauro veel meer moeite gedaan wordt dan voor een willekeurige andere armen. Nou ja, en dat is precies de reden waarom ik gisteren heb gezegd... en ook blijf herhalen dat ik geen willekeur wil. Dat ik voor iedereen hetzelfde wil. Dat ik zeg maar, me niet ga inzetten alleen voor, deze, voor dit ene geval. We moeten oppassen dat we dit ene geval bombarderen... tot een grote zeg maar, uitzondering. Want, en dat was ook precies de reden hè, waarom ik niet ben meegegaan... in het geven van een discretionair besluit. Precies de reden waarom ik heb gezegd... we moeten dit niet anders behandelen dan in andere gevallen. Maar dan moet u toch ongelooflijk in uw maag zitten... met de politieke ophef die juist dit geval heeft veroorzaakt. Maar daar zit ik ook mee in. Ik heb in, in alle rust, en dat doe ik nu weer, proberen te overtuigen... dat als je toetst aan de bestaande regels dat uh, je gewoon tot de conclusie moet komen... dat dit niet een geval is wat bescherming behoeft. Dat was de conclusie van minister Leers van Asiel en Immigratie. Hij was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Morgen dus dat CDA-congres. Kunt u volgen via Politiek 24 vanaf 10 uur, want dan begint het al daar. We houden trouwens ook op internet een live blog bij. En elk uur op de televisie allerlei uh, samenvattingen van dat congres. Het Zweedse saapavontuur van Victor Muller is zo goed als voorbij. Twee jaar geleden verraste Muller iedereen... door met veel kleinere spijkercars saap in te lijven. Maar na zware tijden moet hij het bedrijf nu overdoen... aan twee Chinese investeerders om het te redden van de afgrond. Economie-redacteur Merel Stikkeloren, Merel, jij hebt een telefonische persconferentie met Victor Muller gevolgd. Hij bleef tot op heden steeds optimistisch. Zit een beetje in de aard van het beestje. Hoe dicht saap ook bij de rand van de afgrond was. Hoe klonk je vandaag? Ja, ook toch nog steeds redelijk strijdlustig. Hij wil duidelijk niet een beeld geven dat hij gefaald uh, zou hebben met Saab. Mijn job was primair om Saab in veilige haven te brengen. Ik voel me buitengewoon happy. Met het feit dat het erop lijkt dat dat nu gelukt is. Uh, had ik het liever zelf gehouden uh, als aandeelhouder in Swan? Ja, natuurlijk had ik dat liever. Maar uh, het alternatief, namelijk Saab, helemaal verliezen. Uh, omdat we in, in de, de toekomst niet konden secureren. Dat was zoveel onaantrekkelijker, dus ik ben heel erg blij. Ja, dus hij presenteert zichzelf in elk geval als redder van Saab... maar feit blijft natuurlijk wel dat hij er niet in is geslaagd... om uh, zelf Saab weer op de rit te krijgen. Dat moeten de Chinezen nu gaan doen. Wat gaan de Chinezen doen? Wat is hun plan? Nou, ze komen in elk geval met een hele grote zak met geld. Een half miljard euro gaan ze investeren... om Saab dus zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Saab moet zo snel mogelijk weer in het topsegment van de markt terechtkomen. Dus vergelijkbaar met de BMW's, et cetera. Uh, ja, daar moet Saab dus weer terechtkomen. En waar gaan ze dat doen? Blijft de productie in Zweden... of wordt het overgeheveld naar China? Muller verzekert in elk geval dat de Chinezen de productie in het Zweedse Tolhetten zal houden. Dus hij zegt, de Zweden hoeven niet bang te zijn dat alles naar China overgeheveld wordt. En ze zullen ook zo snel mogelijk weer proberen om uh, de boel daar op te starten. Het ligt sinds april al stil, hè, de productie. Er rollen geen auto's meer van de band. Maar begin volgend jaar moet dat wel weer het geval zijn. Zo verwacht hij althans. ons. En wat is dan nog de rol van Victor Muller? Is die rol uitgespeeld of gaat hij nog wat doen? In elk geval wel als topman van Saab. Daar uh, uh, stopt hij mee en... Uh, nou, dat vindt hij ook prima, zegt hij, want dat is niet zijn sterkste kant. Uh, wat hij wel precies gaat doen, dat is nog onduidelijk. De Chinezen hebben gevraagd om een rol te blijven spelen bij het bedrijf. Maar daarover zijn ze nog uh, in onderhandeling. Zelf heeft hij daar al wel in elk geval duidelijke ideeën bij. De Chinezen hebben mij gevraagd om uh, verbonden te blijven aan de onderneming. We hebben eerlijk gezegd nog niet heel veel tijd gehad. En dat was ook niet zo vreselijk belangrijk om uh, te praten over hoe die uh, involvement zal zijn... Maar uh, ik verwacht uh, nog meer enkele jaren een rol te kunnen spelen bij uh, met name de strategieën, design en uh, uh, de, de uitbouw van de onderneming. En de integratie met Jongen en Pengda. Dus het lijkt mij een uh, buitengewoon interessante job. Maar allereerst gaat hij vooral bijslapen? ik ga eerst heel veel slapen. Als u het me niet erg vindt. Want ik heb de laatste tijd daar op dat terrein zeg maar, nogal erg moeten inboeten aan, uh, aan kwaliteit. En als hij dan wakker wordt uh, en hij kijkt naar zijn bankrekening, wat ziet hij dan? Ja, hij zegt dat hij, uh, dat hij flink heeft moeten inleveren. Hij heeft uh, veel geld geïnvesteerd. En uh, nou ja, hoeveel hij er precies op verloren heeft, dat wil hij niet zeggen. Maar wel dat het een behoorlijk bedrag is. Ja, als je naar het nieuws luistert en je hoort uh, Saab... dan hoor je altijd uh, plannen, mogelijkheden. Hoe verre is dat realistisch? Want heel veel van die plannen en mogelijkheden... zijn niet altijd waargemaakt door Muller. Ja, en het moet nu ook weer door een heleboel molens heen. De Chinese overheid, de Zweedse overheid, die moet het allemaal goedkeuren. En ook uh, de voormalige eigenaar General Motors, die nog altijd uh, een flink, uh, flink aandelenbelang in het bedrijf heeft. ook Die moet het nog goedkeuren, dus er zit er zeker nog veel haak en oog aan. Al is nou ja, Tom Muller, zoals gebruikelijk, heel positief dat het allemaal wel uh, goed zal komen. Ja, Dat is zijn handelsmerk, maar als je dan uiteindelijk de balans opmaakt, wat blijft er dan eigenlijk nog over van, van het bedrijf? Je hebt dus Swedish Automobiel, het moederbedrijf van Saab. Nou ja, als Saab daaruit verdwijnt, dan hou je alleen nog Spijker over. Het bedrijf waar eigenlijk Muller mee begon. Ja, het Zeewolde. Ja, klopt inderdaad. Productie is nu overgeven naar Engeland. En dus zoveel zit er niet meer hier in Nederland. Maar ook dat bedrijf staat in de etalage... Ook daarover lopen onderhandelingen. En uh, ja, die zijn even, daar is even de klat in gekomen door deze overname. Maar die onderhandelingen worden volgende week weer hervat. Dus ja, dan hou je alleen nog maar een lege huls, een lege beursnotering over. Nou, dat vinden beleggers meestal niet leuk. Nou ja, wat ze er precies van vinden, dat gaan we straks beluisteren. Want over een uur gaan we praten met de Vereniging van Effectenbezitters. Dankjewel, Merel. Merel Stikkeloren was dat. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft contact met Zeef al-Islam... de zoon van de Libische kolonel Gaddafi. Zeef zou na de gewelddadige dood van zijn vader vrezen voor zijn leven. Het strafhof vaardigde in mei een arrestatiebevel uit tegen hem... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Koran Sluiter is hoogleraar internationaal strafrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag nog. Het strafhof uh, zegt nu, dat bevestigen ze... dat ze contact hebben gehad met SAFE. O hoe gaat zoiets, denkt u? Hoe zou dat in zijn werk kunnen gaan? Nou, ik neem aan dat het initiatief van uh, SAFE uh, zelf is gekomen. Want als het strafhof zou weten... Waar hij zou zitten, of ze contact gegeven zouden hebben, dan uh, zouden ze daar wel achteraan gegaan zijn. En uh, het is ook mogelijk dat hij zich laat bijstaan door een advocaat. Dus dat hij ook uh, via een advocaat contact heeft opgenomen met het ICC om te kijken wat de mogelijkheden voor hem zijn. Ja, en leggen ze dan ook uit hoe de procedure vervolgens is. Want er is een, een klacht ingediend. En dan vervolgens komt er een proces. Um, ja, nou het kan natuurlijk zijn dat ze even, uh, wel weet van ja, wat zijn de mogelijkheden, wat is de gang van zaken, wat zijn de maximumstraffen. Uh, en misschien probeert hij ook nog uh, vanuit een onderhandelingspositie... wat dingen voor elkaar te krijgen. Uh, uh, misschien wat, wat privileges te verwerven of, of wat andere zaken. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om familiebezoek of, of dat soort dingen. Dat weet ik niet, maar het kan zijn dat hij probeert te onderhandelen. Ja. Gaat dat dan, want hij zal dat waarschijnlijk dus niet zelf doen... via informele kanalen, zijn dat dan uh, bevriende staatshoofden... of zijn dat advocaten? Nou, ik, neem, ik neem aan dat hij uh, het dat dat via een advocaat uh, gaat. Uh, want die uh, kan natuurlijk ook wat zeggen over. Uh, die kan hem ook adviseren over de, de juridische kant uh, van, van het ICC. Uh, maar goed, er kunnen ook anderen bij betrokken zijn, dus uh, dat weten uh, dat we niet. En wordt er dan ook gesproken over de manier waarop hij wordt uh, gearresteerd? Uh, dat lijkt mij natuurlijk een belangrijk onderdeel dat hij. Uh, zou, zou willen weten van, uh, ja, uh, kan ik dus uh, gewoon uit vrije wil komen? Word ik dan niet in de boeien geslagen? Maar wat, denk ik, ook een belangrijk punt is, is of hij bij het ICC gaat blijven. Want uh, de regels van het ICC zijn zo, dat als Libië een proces wil voeren, dat dat proces in Libië voorgaat. Dus dat er natuurlijk nog een risico bestaat dat hij wel naar het ICC komt, maar dat hij op een gegeven moment vanuit het ICC teruggestuurd zou worden naar Libië. En ik neem aan dat dat ook iets is wat hij uh, wil voorkomen. Ja. Er worden allerlei landen op dit moment genoemd. Hè. Niger, uh, Mali, maar Zuid-Afrika speelt, uh, speelt ook een, een rol. Zijn dat de landen die op dit moment de hoofdrol spelen? Uh, dat zou kunnen. Kijk, wat uh, voor Zeven blijkbaar nu aan de orde is... dat hij er niet van uitgaat dat hij ergens... ...zou kunnen komen waar hij mag blijven. Want als een land hem wil opvangen dat geen partij is bij het ICC... ...dan is er ook geen verplichting om hem over te dragen naar het ICC. Maar uh, omdat hij contact heeft gezocht gaat hij daar blijkbaar niet van uit. Uh, dus ja, een land als Zuid-Afrika dat doet mee bij het ICC. En uh, die zou hem sowieso verplicht moeten overdragen. Dus misschien dat hij ook wel dat wil voor zijn En dat hij gewoon nu probeert vrijwillig naar het ICC te komen. Ja, want u zegt er zijn uh, wel landen die het niet ondertekend hebben... ...en er niet bij aangesloten zijn. Maar... Die zijn nu op dit moment eigenlijk niet op de radar van Zeef. Nee, dat, dat is denk ik wel een beetje de uitkomst van het nieuwsbericht dat hij contact heeft opgezocht. Kijk, als hij het land zou zijn wat hem wil opnemen en waar hij rustig kan blijven... en dus niet wordt, hoeft te worden gearresteerd en overgedragen naar het ICC... dan neem ik aan dat dat veruit zijn voorkeur zou hebben. Wanneer denkt u dat dat plaats kan vinden? Uh, uh, ja, geen enkel idee. Ik neem aan dat natuurlijk de aanklager ook een belang bij heeft... om dat zo spoedig mogelijk te laten gebeuren. Want uh, ja, men is natuurlijk al Gaddafi kwijt. En dat is ook iemand die bij het ICC terecht had moeten staan. En men kan uh, natuurlijk ook in het belang van de rechtspleging... Uh, ervoor zorgen dat de andere twee verdachten, dus niet alleen saif Al islam maar ook al Sanusi, zo snel mogelijk bij het ICC komen. Goed. Nou ja, Het kan een kwestie dus zijn van dagen, maar het kunnen ook nog weken duren. Meneer uh, Sluiter, ik dank u wel. Straks de Nederlander die in Engeland zijn buurvrouw vermoorde... die is zojuist veroordeeld tot levenslang. De details volgen zo dadelijk. Eerst de details bij het verkeer. De ANWB, Erwin de Hart, vrijdagmiddag, rustige spits? Ja, ja relatief rustig moet ik zeggen. Want als je in de file staat en je, en je hoort rustige spits... dan ja, dat klinkt dat niet zo prettig. Dus een relatief rustige spits staat nu zo'n 100 kilometer... Wat nu als laatste opvalt is op de A13 Den Haag richting Rotterdam... is voor de tweede keer vanmiddag een ongeluk gebeurd. Het staat nu tussen Delft en Knoopend klein Kleinpolderplein, 7 kilometer file. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Nederlander Vincent T. is schuldig bevonden aan de moord op zijn Britse buurvrouw Joanna Jates. Een jury achter bewezen dat hij zijn 25-jarige buurvrouw op eerste kerstdag vorig jaar heeft vermoord. T. krijgt levenslang met een minimum van 20 jaar. Arjan van der Horst is in Londen. Arjan, de rechter die motiveerde zijn vonnis. Hoe deed hij dat? Ja, hij beschreef hem als uh, uiterst gevaarlijk. Hij zei tegen Vincent, uh, ja, je hebt onherstelbaar leed aangericht bij de ouders en de vriend van Joanna Yates. Noemde het een dreadful evil act, hè? een afschuwelijke misdaad. Die hij heeft gepleegd tegen een kwetsbare vrouw. Hij zei tegen T. Ja, je hebt jo Joanna gedood toen ze alleen was op een plek waar ze dacht veilig te zijn. Hij kon dan ook geen verzachtende omstandigheden aanmerken om hem een lagere straf te geven. En volgens de rechter speelde ook een seksueel motief een, een, een, seksueel motief een rol bij zijn misdaad. Ja en het feit dat hij.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 intentie had om haar te doden. En vandaar dus deze zware straf. En er kwam vandaag ook nog nieuw bewijs naar boven bij de rechtszaak. Wat, wat hield dat in? Wat was dat, dat nieuwe bewijs? Ja, bewijs waarvan wij journalisten uh, wel op de hoogte waren sinds het begin van het proces. Maar de rechter had toen uh, uh, geoordeeld dat het niet gebruikt mocht worden in de aanwezigheid van een jury. En dat betekende dus ook dat wij uh, daar niet over mochten berichten. Nou, die beperking is nu met het vonnis uh, opgeheven. En we kunnen nu onthullen dat op de computer van Vincent T... Tee pornofilms zijn gevonden met wurgscènes. Dat was kennelijk een fascinatie van de Nederlander. Ook op de computer eh, werden foto's aangetroffen. Naaktfoto's van dames die heel sterk leken op Joanna Le Yates. Ja, en dat versterkt het oordeel van de rechter... dat een seksueel motief een rol heeft gespeeld in zijn misdaad. Ja, Even voor de helderheid, jij wist dat... en jij hebt dat gewoon ook wekenlang eh, voor je gehouden. Dat was een, uh, een, een, een gevoelige zaak, want de rechter had aan het begin aangegeven... dat hij die, beperking, die publicatiebeperking alleen kon opleggen aan de Britse media... niet aan buitenlandse media zoals wij... Wat gebeurde vervolgens. Er lekte materiaal uit van de computer van Vincent T. Waarop de rechter een nieuwe orde uitsprak. Een nieuwe beperking, die nu ook van toepassing was op de buitenlandse media. En waardoor het dus ook voor ons verboden was om daarover te berichten. Als we dat wel hadden gedaan, ja, dan werd dat beschouwd als minachting van de rechtbank. En daar staat een op van twee jaar, vandaag dat we daar ook niet over hebben bericht. Nee, hadden wij weer op zoek moeten gaan naar een nieuwe correspondent. Um, Precies. Nog even over Vincent T. in deze zaak. Dit is dus uh, de, de uitspraak vandaag. Kan die nog in hoger beroep? Ja, hij kan nog in hoger beroep. Uh, weet alleen niet of hij dat gaat doen. Zijn advocaat heeft het niet laten weten of ze van die uh, mogelijkheid uh, gebruik gaan maken. Oké, okay, dankjewel. Arjan van der Horst was dat. Dan het weer... Gerrit, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Gisteravond, we moeten eventjes de geschiedenis oprakelen. Gisteravond, 6 uur, had jij het over regenkans. Om acht uur hoorde ik je daar geloof ik niet meer over. En vanochtend, Gerrit, ik rijd buiten en ik moet de ruitenwissers aanzetten. Motregen, regen, weliswaar niet veel, maar wat is er misgegaan? Ja, dat was uh, ook het risico van de verwachting van gisteren. Um, het was... Uh... Ja, het is een zwak front waar we mee te maken hebben. Uh, normaal produceren fronten altijd regen. Daar kun je bijna donder op zeggen. Ja, donderen doet het dan niet, maar goed. We snappen wat je bedoelt. Ja, precies. Um, en dit is een zwak front. En dan is het maar net van, is hij, Ja, lukt het net om regen te krijgen of net niet? Nou, in eerste instantie leek het erop dat het vandaag in het Westen een beetje zou regenen. Hè, de verwachting van gisteren. Uh, later... Mijn computerberekening gaf weer aan dat het toch droog zou blijven. Dus toen heb ik de verwachting weer aangepast. En zo zit je een beetje te prutsen. Het is wat, wat jullie wel eens noemen, het kan vriesen, het kan dooien. Ja, dat, dat, wat regen betreft kun je dat voor vandaag wel zeggen. Ja. Dus ja. dat viel eigenlijk tegen voor het noorden en voor het westen van het land. Nou, het is je vergeven hoor. Uh, want het is ook lekker zacht weer. Blijft dat zo? Ja, we hebben sowieso te maken met zachte lucht. We blijven ook in zachte lucht, niet alleen dit weekend... maar dat geldt eigenlijk ook voor, ik denk, de rest van de volgende week. Het wordt wel iets wisselvalliger. En dit weertype wordt veroorzaakt door actieve depressies op de Atlantische Oceaan. Die komen vanaf Canada, steken ze over, buigen af naar het noorden... en komen dan ergens bij IJsland terecht. En aan de voorkant van die lage drukgebieden... wordt warme lucht vanuit het zuiden aangevoerd. En daar zitten wij steeds in. En zolang die fronten maar ten westen van ons blijven boven Ierland, maar over Groot-Brittannië. Soms komt er eentje wat dichterbij, zoals vandaag. Maar zolang ze maar een beetje ten westen van ons blijven... blijven wij in de zachte lucht. En houden we dus die, uh, die aangename temperaturen. Want het is zo'n 15 graden. Het is, het is heerlijk. Is het nou warmer dan, uh, dan normaal? Ja, normaal voor deze tijd is het een uh, graad of 12 in het midden van het land. Uh, het loopt natuurlijk wel zeker een beetje... Uh, naarmate we richting november lagen, uh, komen, wordt het een beetje lager. Maar zo'n 12, 11 graden is normaal. En wij zitten daar nu echt zo'n zo 4 graden boven, zo'n beetje. Nou, hou eens zo. En uh, die front aan... het te houden. Ja. Dankjewel Gerrit. Gerrit Hiemstra was dat met de weersverwachting voor het komend weekend. Het was de indringende les van de Tweede Wereldoorlog. Kort in bondig, dat nooit meer. Het is ook de titel van het nieuwe boek van historicus Chris van der Heijden. Uitvoerig beschrijft hij de strijd die in de decennia na de bevrijding is gevoerd over de oorlog. En Jeroen Wieler, die sprak met de schrijver. Dat Nooit Meer komt tien jaar na grijs verleden... het boek dat rumoer veroorzaakte, onder andere omdat Van der Heijden... de rol van het verzet sterk relativeerde. De nieuwe studie biedt een grondig beeld van allerlei naoorlogse afrekeningen. Hier voegt Chris Van der Heijden zich opnieuw bij de historici... die kritiek hebben op het nationale oorlogsverhaal van Lou de Jong. Het hoort bij het werk, vindt Van der Heijden. Het is mijn vak om te proberen te achterhalen uh, wat die oorlog gedaan heeft. En ik ben daardoor gefascineerd. Ik, bedoel, ik ben met die oorlog opgegroeid, zoals iedereen van mijn generatie... met de jaren, 50, 60, geboren zijn. En die oorlog heeft mijn wereldbeeld gevormd. En ik uh, ben eigenlijk al mijn hele leven bezig te vragen wat dat wereldbeeld is... en waar de bronnen daarvan liggen. En dan kom ik telkens weer op die oorlog terecht. Ja. Maar kijk, die oorlog is in de eerste fase, zeg maar na de oorlog, na 45, is dat een soort schaduw, zou je kunnen zeggen. Die oorlog kan je niet onderuit... Maar dan komt het moment dat die oorlog eigenlijk wel, ja dan is de, de, de zaak hersteld en dan kunnen mensen doorleven, en dan wordt die oorlog wordt een spiegel. Dan gaan mensen die oorlog als instrument bijna gebruiken. En dan telkens opnieuw zie je dat die oorlog zeg maar, een wapen wordt in de politieke strijd. Van de socialisten tegen de communisten, de communisten tegen de socialisten. Van de jonge generatie tegen de oude generatie. Van de oude generatie links tegen, tegen rechts. En dat gaat eigenlijk door tot de dag van vandaag. Ik bedoel, wil je iemand uh, belachelijk maken, dan roep je hij lijkt op Mussert. En wil je een boek belachelijk maken, dan zeg je het is net, het is net mijn kamp, begrijp je? Dus die oorlog is uh, in de loop der jaren eigenlijk altijd een instrument geweest. En vooral van de jaren, de jaren 60 en 70 heel sterk een instrument geworden. Het boek gaat verder dan Grijs Verleden... Eh, dat er in die nasleep, in de decennia daarna... toch ook heel veel mensen niet hebben gedeugd om zacht uit te drukken. Nou ja, kijk op wat we natuurlijk gezien hebben in de loop der jaren... is dat allerlei mensen enorm veel boter op hun hoofd hadden. Ik bedoel, nog maar Jan de Kwaai laat ik maar zeggen. Premier in Nederland, 1959, 1963. Daar viel eigenlijk niemand over... behalve de Utrechtse professor Pieter Geel. En... Toen in deel 4, deel 5 van het Koninkrijk van Ludo de Jong verscheen, 72, 73, werd hij ongeveer min of meer weggeschreven. als een min of meer als collaborateur. En toen hij stierf midden jaren 80. Maar toen kwam dat ook in alle biografieën uh, en necrologieën van hem naar voren. Dus een man die, zeg maar, na de oorlog toch 20, 25 jaar gewoon heeft kunnen leven. bleek op een gegeven moment zoveel boter op zijn hoofd te hebben. volgens de toenmalige mening, dat hij dus niet meer, ja, dat hij niet meer aanvaard werd. Nou hebben latere historici dan de Jong al heel veel uh, gepubliceerd... over de werkelijke waarheid van de oorlog. Uh -huh. Spreekt uit dat nooit meer dan toch ook de behoefte... om de definitieve waarheid te vertellen? Of is er, gelet op de remeertrand... toch weer een interpretatie van de interpretatie mogelijk? Ik geloof geen moment. Het wat enige ik, wat ik wilde... ik geloof dat het goed was. Kijk, de Jong heeft geprobeerd... Ik niet mezelf niet met hem vergelijken, maar hij geprobeerd de hele oorlog samen te vatten. 16.000 pagina's. En ik dacht, 65 jaar na het eind van de oorlog... is een mooi moment om de balans op te maken van de omgang met de oorlog. Nou, dat is een eerste poging van iemand die dat in één keer doet. Dus niet alleen over één affaire, maar menten of aantjes. Maar over het hele verhaal. En daar mogen iedereen op schieten. Dat zal ook zeer hard gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Over interpretatie gesproken. Is het toch niet ten nadele van diegene... Zijn er nogal wat die werkelijk heel erg geleden hebben onder de oorlog? Ja, nou ja, kijk, als je zou beweren dat iedereen in Nederland uh, bijvoorbeeld grijs is geweest om maar iets te noemen, dan zou dat heel beledigend zijn. Maar mensen weten verdomd goed waar ze zelf gestaan hebben en ik kom daar ook niet aan. Het enige wat wij aankomen is niet aan hun leven maar aan de verhalen over levens, begrijp je? Dus als geroepen wordt Nederlanders in het verzet geweest... dan zeg ik, ja, jongens, wacht nou eventjes, uh, rustig. He, er zijn een aantal mensen in het verzet geweest... er zijn er heel weinig geweest in verhouding... en uh, de meeste mensen hebben zich anders opgesteld. En ik kom wel aan, Om maar een voor, mooi voorbeeld te geven... ik kom, of ik beschrijf dat boek... de desillusie van het Jan Kampert-verhaal, begrijp je? Kampert was een van de grote verzetshelden. Nou, 2005 bleek dat het helemaal heel anders was. Dat beschrijf ik. Daarmee doe ik mensen die... In het verzet te gezeten, niet te kort. Alleen ik vertel over hoe een samenleving met één symbool van het verzet is omgegaan. Het is nog niet uit met dat nooit meer... Nee, de oorlog is niet voorbij. Het verhaal van de oorlog is niet voorbij. En het geruzie erover ook niet. Zeker niet ja. Dat zei Chris van der Heijden. Hij schreef dus een nieuw boek onder de titel Dat Nooit Meer. Hij was in gesprek met Jeroen Wielaert. Wat gaan we doen zo dadelijk na vijf uur? We spreken met de premier. Met premier Rutte Dan gaat het over Europa. Nog even een kleine terugblik op die uh, top van afgelopen woensdagavond. We hebben ook het bericht over die flitspalen, daar zo, in Voorschoten. Want er zijn twintig huizen vandaag doorzocht en drie aanhoudingen gepleegd door de politie. De details straks dus na vijf uur. En we zijn live in Moskou bij de opening van misschien wel een van de mooiste theaters in de wereld. Het Bolshoi-theater. Helemaal opgeknapt, helemaal van nieuw laagje voorzien en in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Kisia Hekster is erbij. En we hebben ook nog nieuws uit Bangkok. Nou, ik zou zeggen, blijf er gewoon bij. Reden genoeg. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Hallo, ik Jim. Ik probeer hier de emotie eruit te trekken bij. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik heb toch niet een onaardig teken op de zo mag. zeggen? Uh, nee, maar goed. Um, de sport. De sport. Ja, Willemijn. We gaan het hebben over Johan Kruijf. Luister en kijk mee op radio1.nl. Eén geruststelling, alles is al gedaan. Ja, dat is ook zo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.